In het magazine Thomas Rozeboom. Van mensenhater tot levensgenieter. En een reportage over de vrouwensport van Nederland. Voetbal. Lees het. In de Volkskrant op zaterdag. Ook tot 470 euro per jaar besparen op internet? Ga naar overstappendoezo.nl. 3FM. Real music. Real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu? Eh... Uh. Dan neem ik eerst even de telefoon op. Hallo. Hey, schatje. Ja, nou ja, uh, Thais of Indisch. Ja, lekker, lekker. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Oh ja, en vergeet niet die groepboekjes. Uh, die dat, eh... Uh... Jo, ja oké, okay, zie je zo. Moet wel even verder nu, ja? Oké. Ehm, wat was ik? Extra Weekend. MBS. Ah, oh. Extra Weekend. We went away, left this city for a day. You took me southwards on a plane and showed me Spain or somewhere. But in reality, you're not so keen to show me anything. And I thought you liked me. Hey, show some love, you ain't so tough. Do you really like, really like me? Hey, show some love You ain't so tough. so tall. Ja, is die onderweg? Mag, nou ja, de, de jongen uit Os, Edwin, is onderweg om het drumstel op te bouwen. En uh, ondertussen hebben wij een waanzinnige zangeres uh, ja, binnen. Nee, die hoorde ho ho ho ho je net even, ook. Wacht, even, wacht even, want even. Ja, dat, dat is, moet uh, even goed... Uh, ja, Ik wil eerst even zeggen, dit was The Feeling. Ah de, ja. film My Little World. Daarmee is het acht minuten over acht. <laughs> het tweede uur extra weekend. Oftewel... Extra weekend! En... Oh. We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We, we hebben een gast. Oh. Bowers in yeah. the studio. Yeah. de studio. Leuk dat je er bent. Dankjewel. He, ik vind het zo fijn dat je er bent. Ja? Had ik al gezegd dat ik het heel fijn vind dat je er bent. Nou, het is fijn dat je dat fijn vindt. Ik vind het zo fijn, beetje... fijn toch? Ja, ja, ik voel me ook heel fijn ineens. Nee. Ja. Omdat... Ik voel me een beetje opgelaten. Ja, maar door de warmte nou. die jullie uitstralen, dat je het heel fijn vindt dat jullie er zijn, voel ik ja. me ook heel fijn. Maar je voelt je opgeladen natuurlijk, omdat jij onder uh, zeer uh, dubieuze omstandigheden Anneliek, hebt ontmoet. Ja, het is heel lullig. Ik bedoel, de eerste uh, indruk, vergeet je nooit. Want de eerste indruk is de belangrijkste, toch? Ja. Nou, ja. vorige week woensdag zat, uh, zat zij beneden. Uh, op de bank en wij zaten dus compleet voor lul als vrouw een ja. beetje om haar heen en ik voelde me zo lullig, letterlijk en figuurlijk want mijn boxingschoent ja, zag je er dwars doorheen. Dat heeft de bak liever luisteren. We waren namelijk... grond liggen, ik. We waren bezig met het opnemen van de Macarina clip en uh, er waren in, ja de Macarina clip. Macarina uh, ja toch? Ja, Macarina toch? Ja Macarina Macarina, wat even <lacht> tomato, <lacht> tomato. <lacht> potato, potato. <lacht> dat boeit allemaal niet. Maar, uh, er waren twee uh, vrouwen die waren uiterst lelijk uh, en dan waren wij. Uh, Gerard en Eddie. Oh, het waren wij lelijk, hè? Ja, ja, ik vond het best lekker. Je kunt dan zeggen, Anneliek, je was de mooiste vrouw op de set... maar je had weinig concurrentie. <lacht> en jij, was goed, jij was goed gelukt, Anneliek. Oh, Nou, dank je wel, hoor. Jij was ja. een goed gelukt. Hey, ik vind het fijn dat je hier bent. Uh, uh, je bent hier uh, niet alleen omdat je uh, een, uh, een lus voor het oog bent... maar ook omdat uh, iedereen jou kent van O.N.M. Yeah. Daar zit je in. Ja. En ik moet. Eer, zal ik je meteen wat opbiechten? Nou. Ik kijk nooit. Nou, dat vind ik nou echt lullig. Dat, dat kan. Dat vind ik nou echt ah. dat je Doe dan voorwerk. Ik heb echt de hele serie uit uh, 2005 en, en weet ik wat gehuurd ja. allemaal om te kijken wat zij doet. Ja, kijk, dat die? is Eddie. Ja. Hey, kan je die huren dan? Ja, die kun je huren. Echt? Ja, echt waar. Waar dan? Bij mij. Over jou. <lacht> die heb ik allemaal in mijn kastje staan. Bel dan even. Alle afleveringen van Annelieke neem ik altijd op. Ik wilde mij uiterst <lacht> verdiepen in de gast van deze week. Oké. Okay. Dat nou, is ja. gewoon niet gelukt. Dat kan op oh. volgende week week. Dan, krijg je, dan doe je nou gewoon, lul je gewoon mee en dat alsof je alles weet en dan volgende week leen ik je al die banden. Oh, dat is goed. Ja, dus maar je, jij gaat nu de vraag stellen dus? Nee, of? ik ga, nou ja, ah. ik, ik ben wel benieuwd of je nou daadwerkelijk iets van ziekenhuizen weet, want je moet toch met zo'n jasje lopen en net dan of je uh, überhaupt iets weet van doktoren, artsen, verpleegsters enzovoort. Ja, dat klopt, maar het is toch eigenlijk wel keihard bluffen. Hmm. Ja. Kijk, wel, van die vaktermen, ja, daar ben ik best wel goed in. Ja. Ja. Even kijken, ja. want ik heb wel me verdiept in, eh, enigszins. Ja. Even kijken, <laughs> Annelieke Bouwers wordt op 4 mei 1976 geboren in Renen. Ja. Haar eerste levensjaren woont ze in Veenendaal. Op haar ah. vierde verhuisde het gezin naar Emmen. Ja. Uh, ja. Het podium trekt haar al vroeg al aan en op haar twaalfde staat ze in de finale van Gofie's Super Superswing. Ja. Sorry. What is ja, dat? Uh, ja, dat <laughs> moet je even uitleggen weer De super wat? No? Ja. Ja, en nou, dat je me nou? Ja, dat zit zo'n zo kinderprogramma van de NCRV en uh, er was een oproep om mee te doen aan een danswedstrijd uh, en dan kon je een, een prijs winnen naar uh, uh, Walt Disney in uh, Los Angeles. Dus dat oh, okay. leek mij natuurlijk helemaal geweldig, dus ja. daar heb ik mij toen voor aangemeld. Aha. En uh, toen ben ik uiteindelijk in de finale gekomen en het uh, is uiteindelijk op het laatste nippertje misgegaan. Ja, dat is jammer, Wat jury altijd. Maar ja, moest, ja, je, moest je dan ook als grofie? Nee, nee, nee. Ik had gewoon een t-shirt met de grof erop. Uh, maar je dan moest, dan moest ik een dansje, een dansje doen. doen. Ik moest een dansje doen. Ken dan dan je, je het dansje nog? Nou, Lijkt nee, het op de nee, Macarena we, of, een een beetje, of dat ik? Een, ja. Ja. een kinderdansje. maar Je hebt conservatorium gedaan in Enschede? Ik zit even snel door de biografie en dat hoor je. Ja, goed, dat he? is goed. Hey, ik ja, je goed slaat he? echt heel mooi een paar regels over. Ja, heel goed. En um, jij, jij hebt dus gewoon in musicals en opera's. heb je gewoon. Uh, ja. Dus in Nederland, maar ook. In Duitsland! Ja. Heb je het ook gedaan? Ja. <laughs> en um, uh, is het, het verschil tussen Nederlandse operagangsters en Duits. Duitse! Operagangsters. <laughs> ehm. Um... Nee, natuurlijk is er niet heel veel verschil. Er is misschien wel een verschil qua zangstijl. Hoe meer je naar het oosten gaat, hoe zwaarder men zingt. Maar je zingt ook geen opera volgens mij in Nederland. Dat is echt Duits, toch? Ja, Duits of Italiaans. Oh, je zingt ook in Duits en het buitenlandse Nee. Een klein stukje. heel klein stukje opera. Trek even de muziek. Hij is voor jou. Zo. Kom maar. Klein stukje opera. Nee, ik ga er even over nadenken. Wat ik dan ga doen. Als je het nou niet ja, doet, ga ik het doen. Dan dat het publiek dan. Ik nee. wil even zien. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dat is zoiets. Holy oh, fuck! Oh. Dat is toch wow. leuk. Wow. Dat kan ja. lollen zeggen. hè? Ja. Doe maar, maar. Zeg, ik ga dit niet voor. Ik schrik echt. Ik vind het nu mooi, maar je zult onder Annelieke wonen. Nou, ja, dan word je gek Mijn hoor. god, ja. Je regelmatig ruiten gaan ja, Is dat ja. zo? Is, ja. er, is dat wel eens gebeurd? <laughs> maar is nee. dit nou iets wat jij ontdekt. van ik kan onder de douche, kan ik al opera zingen of moet je dat leren? Dat moet je echt leren. Dat ja? is een ontzettend lang proces om dat goed uh, onder de knie te krijgen. Want? Ja. Een soort van volumetraining of zo? Nou nee, het is een uh, toch een vrij onnatuurlijke manier van zingen. Hé, hey, wat grappig. Ja, en het is, uh, als je de hoogte in gaat moet je je heel erg ontspannen. En, van nature zou je denken. Nou, ik ga de hoogte in, dus ik ga knijpen. Maar dat moet je met klassiek zang dus niet doen. Is dat een kwestie, en dat is een heel proces om het zo natuurlijk mogelijk te laten klinken. En het zo makkelijk mogelijk uit je strot te krijgen. En uh, dat is een heel proces in, in je hoofd. Voordat ik, dat ik, goed gaat. Ik vraag me zo af, wanneer kom je erachter dat je zo'n stem hebt? Um, ja, wanneer kom je erachter als een lerares tegen je zegt van je hebt talent, waarom ga je er niet mee verder? Of andersom, als je drie jaar geoefend hebt en een lerares zegt van ik zou ermee stoppen. <totstuk> ja, gaat leren, dat kan. Zo gaat het ja. bij ons, ja. ja. ja. <totstuk> maar bij haar niet. Ja. Nou, ik vind, ja. het, ik vind het heel leuk dat je er bent. Zo. En je gaat zo wel zingen voor ons, hè? Ja, toch? Ja, dat, ja. Uh, dat is een deal, toch? Dat is een deal, oké. Okay. Wat ga je zingen? Nou, wel iets lichts. Geen klassiek, hoor. Ik, ik zou uh, jullie niet afschrikken. En wat is, wat is licht? Uh, ik geef ze toen van Eva Kessen, die twee nummers. Oh, oké. Oké. Dat is heel mooi. Ver, nou, dat een beetje wegwoezelen. Ja, misschien uh, ja. als het drumstil dan doet. Ja. Je weet het niet. Dat ja, we droom. nog uh, een eh, kleine bijdrage kunnen doen. Maar <laughs> goed, uh, ondertussen. Uh, ondertussen. In Utrecht. Giel Belen. Ja! Ja! Hey! Macarena. Hey, Gerard Eddy. Hey. Hallo, hallo. Goedendag. Hoe is de sfeer daar? Nou, ik moet zeggen, ik zit er midden in, maar dat is niet helemaal waar. Ik zit nu midden in de Tivoli, uh, maar daar is het nog uh, rustig, want de deuren zijn nog niet open. Oh, Dus dat ik dus ga uh... eventjes naar buiten toe om te kijken of er al wat uh, mensen... Oh, daar staan toch zwaar mensen te wachten. Uh, om negen uur, uh, dan begint het hier echt, half negen gaan uh, de deuren open. En uh, nou ja, even voor half tien, dan, uh, ja, dan gaat het gebeuren. Het nationaal record Macarena dansen. Oh. En ik zou even checken bij uh, de eerste bezoekers of ze, of ze al het dansje geoefend hebben. Hey, hallo. Hey, Giel. Hebben jullie wat je zin in? Ja, zeker wel. Uh, hebben jullie de Macarena al uh, geoefend? Nou, niet echt, maar wel gekeken gekeken filmpje op internet. Oh, je hebt het filmpje ja. al gekeken en de bal uit je broek gelaten. <laughs> nou, ja, Lekker. Dat is een leuk filmpje. Nou, dat ga ik dan vanavond ook doen, want uh, dan moeten jullie het doen. Dus even kijken, daar zie ik een Chica Chica. Uh, hallo, en wie ben jij dan? Ik ben uh, Wilma. Wilma? Wilma! <laughs> er zit hem al met een uh, uh, hey, uh, Heb je de Macarena een beetje geoefend? Nee, nee, ik Ga me eigenlijk af hoe die gaat. Oh, oh, dat wordt helemaal oh, duidelijk. Weet ik hem, maar... We hebben er opnames van en atje die gaat het voordoen. Oh, oh, nou, dat wordt de een leuke ja. ja, dat wordt echt een waanzinnig ja. record. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben echt aangenaam verrast. Ik zie echt een fucking rij staan voor die Tivoli. Kortom, uh, het huh? wordt hier huh? straks een dampende, stampende bende. Wow. Het is nog wel zo, want ze hebben hier iets aangepast... en ze hebben ineens een balkon erbij gebouwd en zo. Dus er, er zijn nog wel wat uh, kaarten hier aan de, de deur beschikbaar. Maar daar zou ik echt wel fucking vroeg naartoe gaan. Dus als je in Utrecht bent of iemand kent... check het snel, ga naar Tivoli. En uh, daar begint zo dadelijk de nacht van de uitzendkracht. Ik kom ook trouwens. Giel uurtje of Elf, ben ja, ik, ik weet het. Oh nee, ja, nee maar je gaat toch niet iets raars doen, hè? <laughs> ja hoor, de karaoke set heb ik bij me. Dus dat wordt een, uh, een leuk optreden, denk Goed, ik, Ik Goed, ja, dat ja, ik niet dan kom dan. dan. Jawel, ja, Eddy, nee, zeker wel. Ja, nee, Neem je, wel. Heb je je gitaar bij Ja, je? die staat hier. Oh, prima. Neem die mee, zou ik zeggen. Pff. Ja, natuurlijk. En dan neemt Geert zijn drumstel ook mee. Dat wordt heel gezellig. Maar Giel, even wat anders. Ja. Je bent natuurlijk in Utrecht. Ja. En de laatste keer dat jij daar was met mij. Oh, ja. Jij moet het Utrecht volklied gaan zingen, Ja, Zal ik vast oefenen? Ja. Oké. Moet je wel even meedoen, hè? Ja. Flashback. Flashback. Utrecht m'n startje, daar starchy gebeurt yeah. van alle hand. bruis aan alle kant, in het hartje van het land. Sterrenwijk, het houtplein en lijnen een lange roze u Utrecht het moois van allemaal. Dat je de tekst nog kent, man. Dat is ongelooflijk. Uh, neem hem mee, Gerard, alsjeblieft. want Dat wordt een, uh, wordt een evenement dan. Ik, ne ik ne neem hem mee. <laughs> ja, dat, dan gaan we gelijk een ander record verbreken. Namelijk het uh, nationaal record... wie het uh, Utrechts volklied Juist. het uh, meest kan zingen. Ja, zeg maar. dat wordt lachen. Okay. Hey, en ja. voor uren, als de recordpoging uh, about to begin is... dan uh, komen we even bij je terug, hè? Precies, eerst komt hier Stevie N, die is nu al een beetje aan het tokkelen op de gitaar voor de Stone Check One Check Two. En uh, nou ja, tien voor half tien of zo, dan, uh, dan gaat het gebeuren. Vet, oké. Okay. Nou, we komen straks bij je terug. Have fun. Oh, ook zenuwachtig, jongen. Ja. oh, oh, oh. ik hoor nee, het jongen. Ja, ja. Hij is echt zenuwachtig, hè, die Giel. Ik Leuk, hoor, dat is een stem, ja, absoluut. Vet, man. Oh. Nou, Giel, hou je, je taai. Ja. En tot straks, hè. Hou ha Giel, hard. Giel, Giel, hij is zo zenuwachtig. om je ja. het, is heel, het is echt heel erg, is het hammer. De Mega Hits. Mega Hits! de Mega Hits voor de komende week. U2 en Green Day. Voor de prijs van 1. De 3FM mega hit. Dat betekent dat we hem uh, heel veel gaan draaien een week lang. Want hij is mega hit. En dat is een mooie combinatie ook. Ik bedoel True for the Price of one. En U2. En Green Day. En dat dan samen in één plaat dus het is een week lang mega hit. The saints are coming. Ondertussen, uh, Eddie. Ja. Hebben wij uh, volgens mij nog uh, onze grote vriendin uh, Tessel? Oh, die de staan nog steeds bij die zwarte, loper. die zwarte nee. lopers. zwarte loper staan bij de TMF Awards. Dus de the happening der happenings. Weet je wel, dat is toch even iets uh, wat je meepikt. En ik zal, zal ik eens even kijken of ze... Uh, uh, ben je daar Texel? Eddie en uh, Gerard, ik ja, heb ja. Uh, niemand minder dan DJ Chester hier voor mijn neus staan. Oh, en ik ga meteen wow. aan hem een, aan een vragen wat jij hem al altijd wil vragen, maar keer. niet durft. Mag Eddie Zoe een keer met zijn gitaar ja. door een plaats voor jou spelen... en dat dan samen met jou doen live? Ja, heel graag. Vind je dat leuk? Als hij goed kan spelen. <laughs> Eddie zo, zoiets kan wel, kan wel een beetje. Dat nou, is meer een hobby van hem, hoor. Zoals José González, of niet? Uh, ja, maar iets, ik vind José vind ik iets beter. Oh ja? Hij, hij heeft de, laatste, de laatste keer doen wel. Dat is goed. Beetje uit de hand gelopen hobby. Maar hoe is het met je? Ja, goed. Hoe, uh, hoe zitten die schoenen? Die zitten heel lekker. Ja, vroeg ik me af. Daar zit ik over. Ze ja? waren eigenlijk twee dagen bijna overal uitgekocht. gaat het niet over schoenen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze nog niet gekocht. No. Lekker belangrijk. <laughs> nee. Klap, maar Ik heb ook een hele mooie andere schoenen aan. Maar uh, heb je er zin in vanavond? Ja, ik heb er heel veel zin in. Zie, zie ik je binnenkort in de studio met Eddie? Ja, is goed. Okay. Ja, ja. Dank je. Nou, ik weet je wat, of, Tiesto, ik ga gewoon naar mijn gitaar toe. Ja, oh, uh, ja. want ze, ze vroeg of, of, hij het, of hij het erg vond dat jij uh, met je gitaar door zijn plaat heen zit. Volgens mij vond het niet erg, maar hij vroeg zich af: kan ik een beetje spelen. Dus ik ga, dat gewoon ga je het gewoon doen. Ja, nu? Ja, ik ga het nu gewoon doen. Zal ik Tiesto draaien dan? Doe maar. Oké. Okay. Staat hij klaar? Ja. Okay, ja. Oh, oh, oh, ja, daar is hij. Ja ja. ja, ja. Heel goed. Ja. Wow. Live ook, hè, zo. Where's me bleeding and we need to Inspire the love inside your people Our people equal For two for all, no steeples No spiders No more hell on fire than please, No more gun on fire Zoe. Voor het de bol even in en die dank je wel voor het gitaar tijdens de dat ruit je er toch nou een beetje. Moet even kijken of we dan plankje voor kunnen zetten. Ja, we timen wel even wat. Komt ja, helemaal goed. Ik heb hier, uh, het is, het is nog geen maandag. Ik heb nu al hier de man met de hamer en die kan. Uh, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. En het is vastgetimmerd. Fijn is dat. Het is een beetje een rare dag. Vrijdag de dertiende. Het is vandaag bekend dat uh, uh, Lingo van de buis wordt gehaald. Ja, ik vind Ik slecht nieuws, raar. Ik heb, heb Luciel Werner nog niet zo lang geleden gesproken toen het van zesletterig naar zevenletterig Lingo ging. Dus ze mij nog uitgenodigd om een keer mee te mogen doen. Ja, dat gaat Net niet dus gebeuren. Al. Ja, dat moet ik ga er echt wat dat betreft moet ik er nog even zien te spreken, want dat lijkt mij leuk. Maar dat het we het voor de tijd nog even kunnen regelen dan. Ja, dat lijkt me goed. Een soort van sterrenlingo hè, ja, dat dan? Ja, vlak voor het einde. Maar het rare is ook dat het, het CDA is woedend. Het CDA is woedend. Maar ik, ik denk gewoon dat uh, Jan Peter dan zijn uh, macht een soort van misbruikt. van oké, okay, wacht eens even. Lingo gaat van de buis dus een van mijn favoriete programma's ik ik ben premier, ik kan daar toch wat aan doen. En terecht. Als, Als je premier heb... bent, dan moet je dat soort dingen ook doen, vind ik. Dus, dus, maar ik heb toevallig het nummer van Lucille. Zullen we heel even ja, kijken? dat uh, vind ik wel. Goed idee. Ik, ik vind doen. namelijk dat we uh, een soort van steunbetaling uh, moeten uitbrengen aan haar. Want het, het loopt al zo lang op bij de tros hè. Dit is de voicemail van Lucille Verne. Shit, daar spreken we toch even in. Ja. Zakelijk kunt u bellen naar Artist Affairs. Oh ja, 20, ja, ja, bladie, bladie, bladie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Kom op, en nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, Kapper. Ja, Lucille, Lucille. hallo. Dat is Gerard Ekdom en Eddy Zoey. En uh, ik vind het heel erg triest dat uh, ja, Lingo uit de lucht wordt gehaald. Van de buis, zeg maar. Maar je hebt mij wel beloofd... dat ik nog een keertje samen met mijn liefdallige assistente Tessel... mee mocht doen aan Lingo. Dus voordat het einde van het jaar genaderd is... wil ik mij graag bij deze inschrijven. Dus bel mij terug op een uh, nader te noemen nummer. En uh, hoe zit het dat, dat ik niet ben uitgenodigd, uh, Lucille? Wij, wij gaan toch jaren terug en zo. We kennen elkaar nog van de AVRO. Toen jij er werkt, weet je, nog in een grijs verleden... En uh, waarom zit ik niet in sterrenlingo? En uh, ik, ik wil ook erin uh, voordat het van de buis wordt gehaald. Maar het leuke is ook dat Jan-Peter gewoon zelf zegt van... ik wil dat lingo blijft. Hoe vind je dat? Ik had zo graag je reactie willen horen, Lucille, maar het gaat helaas niet door. jammer, nee. jammer. Ze jammer, zit jammer. denk ik gewoon bij de TMF Awards. Oh, is dat het? Ja, ik denk het wel. Da, zij, zij is natuurlijk iemand, voor. Ja, zij is daarvoor uitgenodigd. Ja, zij is iemand. Ja. Dat is waar. En als je echt iemand bent, dan ben je daarvoor uitgenodigd. Zullen we gewoon ophangen om ja, dat op. ding zo voor. we houden ja. van je. Dag, Lucille. Oh, de telefoon is ook kapot. Ja. En um, uh, volgens mijn oortje, mijn hmm. eindregisseur... kunnen ja. we zometeen gaan luisteren naar onze fantastische gasten... Annelieke Bouwers. Die, die uh, mij nu vragen in mijn oor poezelt. Oh, ja, echt maar. Ja, ja, waar? Wat, ja, wat, wil, je wat wil je mij vragen? Nee, daar willen wij allemaal getuigen van zijn. Wat, wat, wat zijn. Welke wil je, ja. je eerst horen? Eerst, uh, welke wil ik e welke ja, willen we ik eerst een vrolijk liedje straks... of willen wij Ruchtigke een triest liedje? Liedjes. Ben je in de moed voor een vrolijk of een triest liedje? Nou, ik voor beide, want ik ga beide doen. Begin, oh. met, een, begin met een vrolijk liedje. Eindigen dramatisch. En we eindigen dramatisch. Ja. Of, uh, ja, met die vrolijk ga je dan? Ga je dat nu doen? Ze maken hele raar gebaren. <laughs> Annelieke doet hele vieze dingen hier. <laughs> ja, ik ja, snap dat het ook niet. Los, nee. ja, ik sta nee. aan de goede kant trouwens, Gerard. Uh, de armen van uh, Annelieke bevinden zich om mij heen. Sorry, ja? of eerst rustig, zeg maar. Nee, de, ga gewoon de gang op, verras ja, ons. Verras ja, ons ja, maar. En, uh, gewoon met de dan bespreken. Ja, vind ik een goed idee. Gewoon de gang op. Nou, Annelieke gaat nu uh, de ja. gang op. Och, zag je die blik? Heerlijk. ze is fijn, hè? Ja, best. De Hoort ze ons nu? Nee, nee, we kunnen rustig we over. We kunnen gewoon rondom. over de praat. Ze is ja. fijn, hè? Het is heerlijk. Het is, ze is prachtig. Prettig. Ze is blond. Ze is uh, ja. lijkt wel of ze uit Zweden komt ook, hè? Ja? Ze, ze is hard. Ja. Um, nou, ondertussen ja. staan ze op de gang. Annelieke jongens. Nou oh, ja, zeker. Ja, ja mooi zo. Ik ga gewoon eerst even met een vrolijk nummer beginnen, dacht ik. Dat is goed. goed. Zullen we ja. even professioneel aankondigen dan? <laughs> ja, doe dat okay. maar. Oké. Live in de gang. Bekend van uh, onderweg naar nou, morgen. En nu gaat zij voor ons zingen. Annelieke Bouwers! Live. He brings me coffee at my favorite cup, that's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so, when I call him on the telephone, and tell him that I'm all alone, by the time I come from on the phone, I hear him. tight and whispers baby everything is alright that's why I know yes I know hallelujah I just love him so Woo! when I call him on the telephone and tell him Weet ja. je, wat kun je niet, uh, Annelieke? An An An An Hoe zit dat? <laughs> uh, Is er iets wat je niet kunt? Iets wat ik niet kan? Even kijken hoor. Voetballen? Polstok hoogspringen. Ze, ze moeten heel lang over nadenken, ze kunnen alles. Ja, ja, hoogspringen of verspringen ben ik niet zo goed in. Je okay. bent geen uh, latleed. Nee, latleed, <laughs> <laughs> nee. Okay. We okay. gaan zo nog een liedje van je luisteren, maar ja. uh, als, als het goed is... Uh, is die drummer ondertussen ook op weg? Uh, oh, de drummer? Is de drummer, ja? Uh, uh, tenminste, de man die drumstel van Gerard uh, gaat opbouwen, Edwin. Ja, Edwin. Hallo. Hi, Ben je Hallo. al in de buurt? Ik ben ook drummer hoor. Bent ook drum. Ja, dat dacht ik al wel, anders weet je, je <laughs> natuurlijk ook niet een drumstel moet opbouwen. Bij de buurt. Ja, ik sta binnen bij de receptie. Dat ben is waar! Meen niet, uh... nee, niet? Nou, te gek. Ik zou zeggen, kom binnen en uh, bouw dat drumstel op. Ja, goed. Als je mij vertelt waar ik heen moet, dan, uh, dan loop ik door. Um... Derde etage, ga maar op het geluid af. Derde etage, ga maar op het geluid af. <laughs> door het glazen deurtje, okay, nee, dat is belangrijk. Oké, nee, Kom raar, ik zie jullie zo wel. Is goed. goed. Oké, okay. maar... doei. Wow. We hebben gewoon de man die mijn drumstel aan elkaar gaat zetten. Makkelijk is dat, dat heet een rody, toch? Dat is een Roddy, hè? Ja, ja, dat je is hebt goed. gewoon je eigen rody. En het fijne is dat stel nou dat zij straks dat tweede nummer gaat doen, dan kan ik misschien een beetje meetokken ja. al. en Als je nou een beetje naar jouw linkerkant kijkt, dan zie je gitaar staan. Oh, en dan kan hey. ik ook een beetje mee tokkelen. Oh, dat wordt leuk. Ja, dat wordt gezellig, hè? dat wordt leuk. Ja, ik heb er nu al zin in. Ja. It's Fabian ja. Mendes in the Black Eyed Peas. Beat it like a sauna, Penetrate through your body armor. Um, uh. Rhythmically we massage ya uh. with hip hop mixed up with what's with uh So yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. So the black appeal to keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. Tab rock rhymes up, uh, one, two, three, four, several times up. Uh, every rotation played by every kinda. Uh, radio station blessing every minda. Uh, we cross the boundaries like every day. You off in, Bobby, Bobby, bein' the on the beat. We got, we got tab, magnificence, tab, and fire like every day. Uh. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker bees will keep it funky fresher. And we won't stop until we get ya, till we get ya, yeah. Oh.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 Yeah, make you feel That the peace and in Sergio yo, play your piano. Boy, Sergio oh, play Yo yo yo yo yo yo. yo.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 Nothing on the TV, nothing on the radio That means that much to me All my life Watching America All my life Panic in America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 in America All my life Panic in America Oh, oh, oh, oh. Trouble in America oh, oh, oh, oh Panic in America Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as yes, I got the news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 prachtig inderdaad prachtig, prachtig. hoorde voor de keer voor de eerst behoorde ik hem bij jou ja dat is de eerste keer. Ik ken de Razorlight van Live Aid. Tenminste de, de, de, de meest recente versie. Want daar heb ik ze gezien op podium. Daarvoor had ik er nooit van gehoord. Die jongens waren echt waanzinnig. Mooi. Ja, super mooi. Het was een nieuwe single die heet America. Daarvoor uh, Sergio Mendez en de Blackhead Pizza. Tico, tico, tico, tico. Halle! En de Ja, nee, dat is het enige woord. Nee, ik heb ooit een keer een regel geleerd in Spaans. Dat is uh, quiere echar un polvo a la playa. Dat is ook direct het meest ruige wat je kunt zeggen. Echt waar? Ja, dat betekent wil je met me. Huh, huh, huh, je weet het wel op het strand. Kun je dat nog één keer halen? Dan schrijf ik even mee. Quiere polvo a la playa. Het klinkt heel gek, maar het klinkt een beetje als Julio Iglesias. Ja, dat klopt. Dat Volgens mij zingt hij altijd hele ranzige dingen... zonder dat wij doorhebben dat hij dat zingt. Ja, en dan doet hij dan zo heel erg voel dat je denkt, wat een aardige man. We kijken of we dat kunnen produceren. Ja. En jij weet nou wat je zingt, hè, Gerard? Nee, ja, nou, hij zingt over hele... Ja, ik denk, volgens mij uh, uh, zingt hij hier de handleiding van een magnetron. Nee, wil je het met me doen achter in een vrachtwagen? Is dat zo? Ja, iets met Camino nog wat. Dus gewoon achter in een vrachtwagen. Zeg eens kijken of Julio dat ook... Julio, is dat zo? Hello, this is Julio, this is oh. Yes, just listening now. Nee, dat is hem niet. Dus Gerard Ekdom. Ja, 3 okay. fm Dankjewel, Julio. Ja, fijn ja. dat hij er weer was. Ik pik je toch even mee, dit soort informatie. Ja, daarom, daar leer je wat van. Ja. Goed. Ondertussen in de studio binnengekomen. Hij is heel druk bezig met de drumstelling. Oh shit, ik zie ook helemaal de mist in. Haar. Ja, dat gaat niet goed. Edwin is binnen, Edwin is binnen. Ja, ja, ja. Sorry jongens, het valt allemaal een beetje uit mijn handen. Ik heb nu maar uit de doos gehaald. Ik dus vind het uh... heel erg leuk dat je op direct met die declaratieformulier en die Bonnen aankwam. Ja, ja. hartstikke bedankt. Je ja, hebt er nee. vijf dus gewoon. Ik heb er vijf, ja. Ik ben vijf keer aangehouden. Misschien ben ik nog ondertussen nog een keer geflitst oh, of zo. Oké, okay. nou, uh, leuk heb ik niet doorgehad. Nee, fijn. Zal ik even uitleven voor de mensen die er toevallig de radio net aanzetten? <laughs> ja. We hebben een nieuw drumstel en dat, dat staat nog in dozen. En ik, ik als leek weet niet hoe ik de dingen in elkaar moet zetten. Uh, maar uh, mijn handen jeuken. En, Jij bent het soort drummen wat dus gewoon eigenlijk altijd gewoon een kant-en-klaar drumstel ergens aan staat. Maar één keer met een handleiding in elkaar heeft gezet. Precies. Ja. Ja. Dus uh, wij dachten: uh, als wij het niet kunnen, dan vragen we gewoon of luisteraars het kunnen. En ja. Edwin die reageerde erop en die hebben we meteen naar de studio gehaald. En die is zojuist gearriveerd. Ja. Daar Kintus heeft hij wel een uur voor moeten rijden trouwens. Ja. Want je zat in Os, he. je was net terug ja. van je werk, je zat in Os. En toen dacht je, nou ja, in een uur red ik het wel. Ja, in een uur uh, heb ik het uh, ja, gaspedaal uh, helemaal intrappen. Dat is het makkelijk. Nou, neem wat te drinken, uh, pak ja. een schipje uh, en zo. Een, ja, dat uh, komt goed. Ik ga eerst de drumstel bouwen, jongens. Ja, dus. ga dat doen? Nou, ga ja. aan de slag, bouw hem ja. op. En uh, wij gaan ook klokken hoe lang dat duurt. Ik ben heel benieuwd of je dat inderdaad ook uh, dusdanig uh, voor elkaar krijgt... dat Gerard straks nog een beetje kan drummen. Ja. 20 minuutjes. 20 ja, 20 minuten? Ja, ik ga nu Echt? rennen, ik ga nu rennen. Hartstikke Ver. goed, oh, wauw, leuk. Oké, okay. <güls> ik ben nu al van slag, hoor maar. Wow. Badum, weet je wel, ja. Shit. Dat is toch nog een beetje werk, slagwerk. Um, ondertussen, Annelieke is hier ook nog steeds. Ja, Annelieke. En um, die vindt het ook maar wat gezellig. Die zit er ook maar een beetje gezellig hier. Je vermaakt je wel, hè, bij ons? Ja, ik heb de reus naar mijn zin. Goed zo. Okay. Ja. ja. Goed zo. En uh, er werd net uh, gepraat over een platendeal, geloof ik. Maar ja, dat gaan ja. we het er nog wel even over hebben. Ja, maar ja. wat ga jij doen met haar? Want jij zegt net, ik ga je een platen deal dat, dat klinkt heel fout, hè. Wat ga je doen met haar? Ik ga jou heel groot maken. hoor Ik ga ik met... ik, ik, ik jouw ster maken met een kaartje. I is ja, maar het zoiets. is wel zo, het genre wat ze net zong is heel erg in weer. Naar nou, ja. alle, alle Katie Medua's en uh, de Jamie Cullums en weet ik wat. Kan dat gewoon weer? En ze heeft de stem er absoluut voor. En uh, ja, expert geert ekdom het gezicht heeft ze ook niet tegen. Nee. Dus wat dat betreft... Ik denk dat dus, hier ja, een start. Ja, dat ja, vind ik een goeie. Gerard, wat jij plaat, baas? Ja, ik heb nog wel een label. Ja, maakt niet uit. Gezin cool. iets. Agdom Records. Ja, of Iglesias Records. Iglesias, Iglesias Records. Ja. Ik kijk kijken of hij het goed vindt. Hello, dit is een Ja, yeah, just listening yeah. now. Ja, goeie, hoor, we weten het inmiddels. hè? Ja. Oké. Okay. En uh, zometeen ga je nog een uh, nummer zingen. Maar ik stel voor, Annelie, yeah. dat je heel even nog in de buurt blijft. Want uh, het zou kunnen zijn dat je uh, op je tweede liedje ineens een, een drummer. Uh... Ja, dus ik zou even wachten tot het drumstel staat. Edwin is aan het opbouwen. En oh. uh, ik ga mijn gitaar zo ook even. Oh, ze kijken er niet blij bij, Gerard is wel jammer hoor. Oh, ja, ze is het, gaan een liedje? Ja, het is een leuk liedje. Een ja. mooi liedje, ja. Oh, ja als, als we het mooi vinden, gevoelig doen we niks. En, en, en. Nou ja, als we het mooi vinden, Gerard, doen we niks. Spreken we dat af? Okay. Ja. En, um, Oeh, dat wordt gevaarlijk. Ja, ja. dat vind ik zo snel. Want zometeen dan denk ze: Oh, het, ze vinden het niks, want ze zitten het om me omheen. Ja, nee, hoor. Dat denk nee. ik dat natuurlijk. Natuurlijk denk ik dat dan. Nou, dan bedoel je gewoon de extended remix-versie die wat langer is, en dan kunnen we aan het einde mee. Dat vind ik ook een goede deal. Maar stel nou, hè, laten we deze deal maken. Stel dat we het liedje heel mooi vinden, dat wij besluiten niet de gitaar en drum te harten te nemen. Uh, dan um, een derde liedje. Ja. Dat zou ook, ja, ja, ja. zou ook nog kunnen. Zou ook nog kunnen. Nou kijk ze naar de uh, pianist uh, hey, ja, die Roger. Roger, hey. Roger die ja. zit uh, te kijken van hebben wij een derde liedje in ons uh, repertoire? Ja. <lacht> nou. nou, een toppertje kan altijd. Doe mij een toppertje. Ja, dat ja. bedoel ik. Die is een hele makkelijke tekst ook. Daar moeten we even over nadenken. Wat ja, dan. is goed. Ja? Vind ik een goeie. Gaan ja. we doen. Ik voel hier iets ontstaan. Het wordt een hele spannende laatste uur. We gaan straks ook nog even overschakelen naar... Uh, Houden we wel rekening mee dat als het heel slecht is... dat Gerard Ekdom iedere keer in dit programma weer terug gaat halen. Ja, wat oh. wil ik er even bij zeggen dan? Aha. Nou, dat valt wel mee hoor, ik ben heel lief. Ja, ja toch? Ja, ja, ik ben heel lief. Zo, je doet zo je ontmoet, Eddy. Moet jij het toch weten? Ja, dat klopt, ik ben daar geleerd in. Ja, hè? ja. Goed opgevoed en zo, ja. ja. We hebben tijd voor gitaren nog weer. En dit keer niet die van Eddy zo, maak je geen zorgen. Gitaren van Keen. Walking along with his soul in his lungs You stare at him long Oh, ja. Het sneeuwt buiten! Echt waar! Ik voel die derde naal oh. Oh, Dit is toch een beetje ik. Ligt het aan mij of is het begin ik ineens kerst? Dit is een kerstplaat, toch? Ja, echt, hè? Ja, ik vind het wel. Ah, kerstkransjes. Oh, oh. Kerstmannen, Oftewel hoer, hoer, hoer in de ja. eigen wereld. Maar Sorry, goed, leg ik zit dat maar even, eens uit. Ik zit een beetje in de kerstvuur nu. Ja. De Polyphonic Spree overigens. Een hold me now, van een aantal jaren terug. En daarvoor Keen. En dan is het Danny en ik zei nu wat dat ze gitaar gebruiken. Want die gasten die hebben wij überhaupt geen gitaar. Nee, dat is een gesampelde uh, gitaar in de toetsen gestopt. Ja, de, ja. de triangelspeler die speelt gitaar. Ja, daarom. Uh, tenminste als hij zijn triangel niet in zijn hand heeft of zo. Uh, ja. denk, ik denk nog ja. even over die opmerking. Uh, dus nou. Doe dat maar eventjes. Hey, trouwens, Texel, Die hangt ook nog steeds bij de TMF Awards. Oh ja, natuurlijk. Volgens ja. mij is dat volgaande. Uh, alleen uh, af en toe dan lopen er nog wat mensen rond. En zij heeft mij al verteld. Ze gaat enorm op zoek naar Roel van Velsen. En die moet er ook zijn. Volgens mij heeft ze die nou te pakken. Is dat zo? Ja. Hallo ja, ja. ja, goed met jou. Ja, heel goed, heel goed. Hoe voelt het nou? Uh, het is koud. Het gaat heel goed. Ja, het is kerst, ja, wat vind ja. je, heel eventjes gewoon een vraag tussendoor. Wat vind jij van die zwarte loper? Ik, ik snap het eigenlijk niet. Ja, maar jij hebt gelukkig al je microfoon, dus dat maakt het goed. Ja, ik, ik heb er ook vandaag Jij bent, hebt, bent voorbereid, Tessel. Goed, hè? Hey, vanavond ga je ook optreden. Ja man. Ja, ik ga een single spelen. En je gaat even hier uh, iedereen laten zien wie je bent. Ja. ja, ik ben een grote onbekende. Iedereen heeft iets. Uh, ik hoorde net al, wie ben jij, wie ben jij? Maar... Je hebt nog geen uh, hoorders meisjes die je naam roepen en hysterisch naar je kijken en gillen en eindtrekken? Jawel, maar dat, dat doen ze gewoon bij elke limo. Die, bij elke, elke auto die open gaat. Dus, uh, ja, nou, mijn hart deed een sprongetje hoor, toen ik je zag zwieren over, over de zwarte lopen. Mijn hart maakte een sprongetje hoor, toen ik je zag zwieren over de zwarte lopen. <lacht> Kom je nog binnen zo? Ah, wel. veel plezier. Dankjewel Tessel. Dat, dat zit hem gewoon, gewoon Tessel te versieren, hoor je dat? Ja, ja, wat moet Roel anders? Ja, ja, ik weet ja dat het niet. is ook weer zo'n lullige opmerking. Maar het is volgens mij wel zo. <laughs> bij de TMF woord zijn heel veel tieners, maar Roel doet het denk ik beter bij een, uh, ja, een basisschool. Heb je het wel meegemaakt. Hij is natuurlijk 1,50 meter. 50, hij hè? is heel klein. Maar ik heb het inderdaad meegemaakt. Ik heb een paar keer de toeval gehad dat ik ergens moest zijn, waar hij ook moest zijn qua optreden, qua muziek. En dat het inderdaad kinderen waren die uh, hem leuk vinden. Hé, hey, wat leuk, hier is ja. one of us. Ja. Ja. Ja, ik ja, heb ja. vroeger een, uh, een uh, oom en die was 1,15. Die, ah, nee. Ja, nee, nou ja, ja. Het was, we noemden hem Omer Steef. Maar hij was, uh, het was gewoon een kennis van mijn ouders vaag, weet je wel. Ja. Een klein mannetje. En ik was uh, jaar 5, vijf, zes. En ik denk, er klopt iets niet aan die man. Oh. <laughs> hij was helemaal verrimpeld en helemaal Die man was namelijk uh, diep in de 70. Maar hij was gewoon nou ja, net zo groot als ik toen ik uh, jaar of zes was. Dus dan, dan sta je naast hem en ik denk, Maar ik, iedereen gaat je ook he? zo behandelen. Ik weet het nog van Bart Graaf. Maar ik natuurlijk vorige week oh, ik ja. het eerst tegen hem Hij zei, hey Bart, hoe is het dan dat je echt zo'n klein kutkinderstemmetje ook gaat praten tijdens Ja, raar is dat, hè? Ja, dat is raar. Dat is ja. heel vreemd, ja, maar dat heeft er helemaal niets mee te maken. Maar hij heeft daar nee. uh, volgens mij ook niet zo last van, want hij heeft een grote smol en dat compenseert zijn lengte weer. Ja, hoeveel van Velsen is held. Roel van Velsen uh, uh, is er als de kippen bij. En hij is goed, ook goed actief. Hij was hier een, uh, een tijdje terug. en Toen gingen ging we even praten over zijn nieuwe plaat. En ja, dat is... Uh... Ja, dat is niet zin, mis. Die is heel goed. Baby Get Hair. En hij it. zat ook in de Crazy Pianos. En die hadden we hier vorige week. Nou, ja, wat toevallig dat wij dat dan ook allemaal hadden in het programma. Ja, hè? <laughs> ja. Is we dat wel dezelfde de planner of zo. Echt waar? Zo. Ik maak hem nu even dood. Oké, okay. lijkt me een goed uh, idee. Ja, en we. het volgende uur trouwens... Oh. Zo, het dood. gebeurt ook echt gewoon. Ja. Wauw, oké. Okay. Uh, het volgende uur hebben wij uh, namelijk ook nog even een overschakeling... met uh, Tivoli, Utrecht. Daar staat Giel Belen ja. met de nacht van de uitzend... De nacht van de uitzendkracht! En daar gaat het wereldkampioenschap Macarena dansen plaatsvinden. Ik vraag me nog steeds af, dan moet ik nog wel even vragen straks... of het nou zo is als iemand dus een foute beweging maakt... telt hij dan als poging. En is er überhaupt, het is dus geen recordpoging, toch? Nee, er is er niet, hè? Ik weet, ja, is er iemand ja, van is er Guinness Booker? Dan moet je even nazoeken met hoeveel... Uh... Ik ga er even achteraan, maar ja. ik weet dat er een recordpoging is geweest. Echt waar? Maar, ja. maar de, die was ook geldig en had je dan ja, die wat die 500, 500 deelnemers of uh, Nee, 1700, nog wat. Ik okay. hoop dat meer dan ja, 700 mensen uh, Dat is best nog een uitdaging, ja. hoor. Er stond een rij voor de deur, dus het zou nog kunnen gebeuren. 1701 man als Gerard Ekdom komt opdagen. Dan, dan je mag je erop schieten met dit ja. programma. Dan hebben we hebben nog een uur, nou. oh, dat wordt helemaal niks. Nou, het wordt een leuk uur. Uh, Annelieke die van Onderweg de Morgen die gaat zo nog even zingen. En, uh, ja. Wij gaan, als het goed is... Wat was de deal? We gaan er wel doorheen spelen. Nee, door het derde liedje. Ja. Zoiets was het. En uh, we, gaan, uh, we hebben ook nog de mix met DJ Sandstorm. Die heeft een fantastische mix gemaakt. Gaan we nog draaien. Graaf. We hebben nog een reality check, ook met Annelieke. Ja. En uh, man, ik weet het echt niet meer. Nou ja, seks vind ik ook een goede. Seks. Oké, okay. ja. laten we dat alles springen, en tot die tijd een spannend muziekje! Yeah!